De wedstrijd RKC Waalwijk tegen Herakles eindigde ook in 2-2. Ook daar viel de gelijkmaker vlak voor het eind. Roda JC won thuis met 10 man van FC Groningen. Het werd in kerkrade 2-1. Het weer, bewolkt en in het oosten buien. Vannacht klaart het op. Morgen eerst zonnige periode. Later op de dag kans op een bui. Temperatuur tussen 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS Nogmaals goedenavond. Nog één wedstrijd is er bezig. Het is spannend, maar is het ook goed bij VVV Utrecht erachter niet mee. Het is een beetje voorzichtig, alsof beide ploegen de stroom niet van zich af durven te gooien. Klein uurtje gespeeld, 0-0 de stand. Een overtreding op Linsen. gezien. door scheid zegt de, de wedstrijd even stil. En uh, laat die stroom van die wedstrijd afgegooid worden. Dan kan het nog wat worden misschien. Nederland-Italië was 5-2 en die houdt kamp. 7-2 honkslag van Goose weer En uh, dat leverde een punt op. En nu is het dan wel de derde nul in deze inning. Uh, de vijfde slagbeurt. Daarna nog een uh, honkslag van Starrenburg. Met drie honken bezet, leverde een punt op. En Nederland, dus 7-2 voor. We gaan beginnen aan de eerste helft van de zesde inning met Italië aan slag. Muziek mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Wild Cherry met Play That Funky Music. Het is nog steeds 0-0 bij VVV FC Utrecht. Rachtner. Mag wel een keer veranderen, maar uh, dat lukt maar niet. De 62e minuut is nog altijd niet gewisseld trouwens door beide ploegen. VVV nu met een paas richting Wildschut. Die stond misschien wel buitenspel, maar de bal komt er niet. Voor een goede ingreep van Wuitens achterin bij Utrecht. En dan is daar van de Marel, meter of tien over de middellijn. Rechterkant van het veld, Utrecht met Azare. Dan uh, is het Martensson die zich handig vrij draait. Kan die schieten met links? Kan die schieten met links? Ja, maar schiet hij nou aan tegen de benen van Yoshida? Of de benen van mei, ik denk de laatste, want er komt een corner aan voor FC Utrecht. Meij, mei de Italiaan gekomen van Internationale. Er is er ook een geblesseerd geraakt, zo te zien met Kramp. Dat was wel heel snel in het seizoen. Geef wel even de kans uh, om de mogelijkheid twee minuten geleden van uh, Boldewijn, NGO Boldewijn te beschrijven. Want een lange bal bij Utrecht, doorgekopt het strafschopgebied in Boldewijn. Toch recht voor het doel, haalt uh, hard en fel uit. maar. Schiet die bal dan toch twee meter naast het doel van Gentenaar. Waar je denkt, nou hou het simpel. Het staat ook op je shirt. En schiet die bal er gewoon in. Maar zover komt het dan niet. Utrecht, je hebt het gevoel dat het beter zou moeten kunnen aan de andere kant. Ja, er zijn er zoveel vertrokken. Misschien is dit ook wel het niveau wat de ploeg de komende periode gaat houden. Hoewel er ongetwijfeld nog wel wat aankopen zullen gaan volgen her en der. Even een blessure bij Martensson. Want hij was het die op de grond was terechtgekomen na dat uh, schot. En wachten op de hoekschop nog altijd van Nana Azare. Die mag pas getrapt worden van scheidsrechter Kusebuy ook die bal. Als. Uh... Martenson buiten de lijn is. Dat is nu eindelijk het uh, geval. Hij zegt wel even met zijn tiener. Nee, het gaat snel. Want er komt meteen een nieuwe man bij. Dat is uh, Sarota. Zo'n andere Australiër. Alleen uh, Tommy Oor ontbreekt. Want hij zit op dat WK voor spelers onder 20. We hadden het er eerder over. Nou, Azaren. Trapjebal voor de goal van de VVV. Doet hij inderdaad gevaarlijk. Gentenaar als de moesje springt. En naar de bal toekomt zo bij de eerste paal. Maar Gentenaar is hem toch de baas. De spits van Willem II in het verleden geeft de bal ook mee aan Yoshida. De verdediger dan doorgespeeld naar het middenveld bij VVV. Waar Robert Kullen de bal even komt halen. Steekt nu aan de rechterkant de middenlijn over. Wat verder naar rechts. Naar de buitenkant. Dat is Maguire. Dan naar de aanvoerder van VVV. Ter van de middencirkel. Dat is Meuwes, En dan wordt er een overtreding gemaakt zou je toch zeggen. Door de linkervleugelverdediger van Utrecht. Door Zulo. Op Wildschut en de scheidsrechter heeft dat gezien. Heeft in ieder geval gefloten. Maar zegt dat de eerste overtreding is gemaakt door de speler van VVV. En dat Utrecht dus de bal mag gaan trappen. Of komt er helemaal geen trap? Nee, de bal wordt naar VVV gegeven. En VVV is dan wel zo vriendelijk om hem weer te geven aan de doelman van FC Utrecht. Het zal allemaal wel. Voor hem heeft de bal geeft hem mee aan een van zijn verdedigers... in dit geval Nielsson. We zijn beland in de 65e minuut. En wat blijft staan is dat er nog altijd niet gescoord is... in de koel, cool. de kel betekent dat, in Blimburgs, in de koel cool in Venbo. Bij RKC Heracles was Heracles de ploeg met de ervaring... kwam ook met 2-0 voor. En die stand stond een minuut of vier voor de einde van de officiële speeltijd. Nog steeds op het bord. Maar toen, eerst Braber uit een strafschop... en Ricky ten Voorde maakte zelfs nog 2-2 voor RKZ. En Jeroen Gruter praat met hem. Wat een uh, heerlijk begin voor jou hier in uh, Waalwijk. Hoe kijk je zelf terug op de wedstrijd? Ja, ik denk als, uh, dat we goed begonnen zijn. Vooral in het begin van de wedstrijd dat we een paar aantal kansen creëerden. Uh, alleen nu krijgen we op een gegeven moment twee kansen waar twee goals uh, komen. En, ja, en als je de kansverhouding ziet, denk je niet dat wij uh, aan een gelijkspel genoeg hadden. Maar dat we gewoon die pot uh, hadden moeten winnen. Maar goed, de, de, de kansverhouding was op het moment 10-2, maar het stond 0-2 in doelpunten. En dan lijkt het een verloren wedstrijd, maar dan gebeurt er heel veel. En allemaal momenten waar jij bij betrokken bent. Laten we beginnen met de eerste, eigenlijk de ommekeer, de penalty. Ja, ik denk dat, uh, dat Van Peppe een goede, goede steekbal gaf, waardoor ik in de diepte weg was. En ja, van der Linden, die, die pakte mij van achter in een instrafsofgebied. en is het automatische penalty. Omdat het doorgebroken speler was. Ja, en uh, Brabens schot hem goed binnen, denk ik. Ja. Wachtte je hem op? Wist je dat hij ging komen? Nee, maar ik wist dat hij achter mij zat, dus vrij weinig. hij kon vrij weinig doen in principe. Het enige wat hij kon doen was dat. Of mij laten schieten, dus hij, het, was, het was een keuze. En dan, uh, ja, dan gaan jullie drukken, 11 uh, tegen 10. Maar dan moet de bal nog wel een keer komen. Ja, ik denk dat je tegen 11 tegen 10 moet je altijd drukken. Vooral uh, als we een balbezit achterin hebben, gewoon door blijven drukken. Nou, ik denk dat we het goed gedaan hebben. En uh, ja, Op een gegeven moment, uh, Brabant geeft hem fantastisch voor. We speelden daar een goed positiespelletje. En ik uh, ja, kon hem vrijwel gewoon moeiteloos binnenkoppen. En dan ontlading. Ja, ik heb uh, een poosje niet gescoord in de e natuurlijk. Dat is een poosje geleden, dus uh, ja, voor mij is het wel een lekker gevoel. Ja, je hebt uh, bewust de bewuste keuze gemaakt om uh, naar RKC te komen. Dan uh, weet je dat je tegen degradatie moet voetballen, maar dat je wel aan spelen toe gaat komen. Uh, aan de andere kant, uh, als ik jullie zo zie spelen vanavond. Nou, dat is helemaal niet gezegd dat jullie een heel moeilijk seizoen toch moeten gaan. Vond het gewoon goed? Nou, we speelden niet verkeerd. We speelden zeer, zeer, zeer aardig. Dus, vergeleken met de Heracles. Dus ik heb er volle vertrouwen. Richard Jan voorde. hij maakte de 2-2 de eindstand bij RKC tegen Heracles. Ja, de trainer van Heracles, Peter Bos, zal wel heel wat minder uh, rooskleurig op deze wedstrijd terugkijken. Jeroen goed te praat met hem. Het wordt uiteindelijk 2-2, maar ja, eigenlijk had het uh, elke andere denkbare uitslag kunnen worden volgens mij op deze gekke avond. Hoe heb jij het beleefd, Peter? Ja, dat had gekund, ja. Ben je tevreden dat je nog een punt aan overhoudt, gezien de kansenverhouding? Of zeg je van, nou, we hebben hier toch gewoon twee punten weggegooid... want het stonden 2-0 voor met 10 minuten te spelen nog? Ja, je geeft voor mij de antwoorden al. Uiteindelijk moet je blij zijn met een punt. Maar als je 2-0 voorkomt, ook al speel je heel slecht... dan mag je dat natuurlijk niet meer weggeven. Jullie spelen heel slecht, inderdaad. Ik mis de gretigheid en frisheid. Hoe komt dat? Geen antwoord op. Vind ik ook. We hebben gewoon niet goed gespeeld. Tot aan de 1-0 kom je niet in de problemen, maar speel je zelf al niet goed. Dan maak je de 1-0 uit een spelafvatting. En uh, eigenlijk moet je dan een uh, gewonnen wedstrijd gaan spelen. Maar dat gebeurde niet. En uh, onze keeper en geluk hield ons in de wedstrijd. En dan maak je de 2-0, wat wel een hele goede goal was, vond ik. Ja, dan mag je dat natuurlijk nooit meer weggeven. Ja, het moment van de penalty. Mag een speler met zoveel ervaring je aanvoerder van de Linden zo'n overtreding maken op zo'n moment? Nee, maar daar kun jij natuurlijk ook zelf het antwoord geven. Nee, dat mag niet. Nou ja, goed, ik kan het voor jou wel invullen, maar ja, jij moet de antwoorden geven. Precies, ja, de antwoord is dus nee. Uh, dan gebeurt het toch? Zie je dan het onheil komen? Nou ja, dan weet je in ieder geval dat je het moeilijk gaat krijgen. Want ik weet niet, ik geloof dat er nog vijf minuten te spelen was. Met tien man. En zij gaan er natuurlijk weer helemaal in geloven. Terwijl ze op dat moment eigenlijk dood waren, want er was niks aan de hand. Ja, dan, uh, dan weet je dat het moeilijk en hachelijke uh, situaties zullen worden. Nou, dat is gebeurd natuurlijk. Uh. Van de Linden in Rood, je mist al twee verdedigers uh, met blessures. Wat dat betreft ziet het er ook, uh, als je over deze wedstrijd heen kijkt, uh, niet al te best uit. Ja, maar daar ben ik nog niet mee bezig. We zijn met deze wedstrijd bezig. Hier had je drie punten moeten halen. En dat, uh, als je 2-0 voorkomt met inderdaad, geloof, ik, nog vijf minuten te spelen, dan mag je dat niet meer weggeven. En, uh, en volgende week, dat gaan we invullen, want we gaan er echt wel elf op stellen. Wat overheerst nu, boosheid of teleurstelling? Ja, boosheid. En hoe ga je dat laten blijken aan de ploeg? Uh, dat zien we morgen wel, weet ik nog niet.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 Raccoon met No Mercy. Zie je nog een winnaar komen in Venlo? Nou, ik zie het wel steeds uh, moeilijker in. Is dat een goede Nederlandse uitdrukking? Ja. Het is 0-0, mooi. 18 minuutjes nog tot aan het einde van de wedstrijd. Nilsson, de nieuwe centrumverdediger van Utrecht, heeft uh, krampverschijnselen. Zit even op zijn hurken, staat nu weer op. De wedstrijd ligt stil. Michel Vorm gaat de bal halen aan de zijkant. De bal is over de zijlijn gegaan en gaat een uh, trap uh, verzorgen voor FC Utrecht. En, uh, Twee wissels gezien bij VVV. Dat dan maar eventjes. Want Molhoek links op het middenveld erbij gekomen. Ouschebo in de punt van de aanval. Dat blijft natuurlijk een onvoorspelbare paradijsvogel. De grote lange Nigriaan in dienst van VVV. Misschien kan hij wel wat. Deze lange bal van Utrecht schiet in ieder geval door tot bij Dolman Gentenaar van VVV. Gaat hem meegeven aan de linkerkant van het veld. aan Alexander Emenieke. Want zo heet hij nog eenmaal. Emenieke. Emenieke nog altijd. Wordt opgejaagd door Boldewijn. Dan een wat risicovolle bal terug richting... Het hart van de verdediging van VVV, eigenlijk door de as van het veld gespeeld. Bijna de moesje. het publiek ageert daar ook een beetje op. Maar het loopt allemaal met een sisser af. Kullen met een goede opening naar de linkerkant. 10, 20 meter over de middenlijn inmiddels is het Molhoek. Trek naar binnen toe, veel ervaring natuurlijk. Gek eigenlijk dat hij op de reservebank moet zitten hier. Maar Kruissen krijgt voorlopig de voorkeur. En Monique wil dan een voorzet geven. Die bal wordt onderschept door Van der Marel. krijgt wegverdedigd. Dan een metertje of tien voor de middenlijn. Nog op de helft van Utrecht Meuwes. Maar die kan de bal niet in de voeten houden. De VVV aanvoerder. En dus is er een ingooi voor de ploeg van trainer Erwin Koeman. Niet warm. heeft. jasje heeft uitgedaan. Zijn blouse staat open. Hij staat uitgebreid te coachen eigenlijk steeds. Zijn helft al op de goede plek neer te zetten. Ik ben Benieuwd wat hij vindt van het optreden van FC Utrecht vanavond. Heel overtuigend is het allemaal ook niet natuurlijk. Daar is Wuiten. een metertje of 3-4 over de middenlijn inmiddels. Daar kan Boldewijn de bal niet houden. Ouschebo met een stevige kopbal terug. Naar de rechter, rechterverdediger van VVV. Staat 10 meter voor de middenlijn. Oeshebo op de middenlijn. Aan de overkant van het veld. Draait en kapt. En draait en kapt. Dat het een lieve lust is. Schiet de bal dan aan tegen de benen van Michael Zulo. De linksback van Utrecht. En dan gaat hij over de zijlijn. Komt er een ingooien voor de thuisploeg. bal gaat richting Oeshebo. Oeshebo halverwege de Utrecht helft. Helemaal aan de overkant van het veld. Dan het balbezit bij een van de middenvelders van de thuisploeg. In dit geval McGuire. Komt er ook niet uit daar. Het is druk. Daar aan de overkant en dus gaat het naar Yoshida. Breed naar de linkerkant, naar Emenieke. Dan verderop Molhoek. Dit ziet er op zich verzorgd uit met Brian Linsen die ontvangt. krijgt een klein zetje in de rug van Nielsen En uh, dat levert een vrije trap op voor VVV Venlo. Linsen die een goede voorbereiding achter de rug heeft. Die in het verleden eigenlijk nauwelijks hier in het stuk voorkwam in Venlo. Nu staat hij in de tweemans voorhoede samen met uh, inmiddels dus de ingevallen O'Cebo. Hij gaat deze vrije trap nemen. Bal ligt stijf aan de zijlijn aan de linkerkant van het veld. En Het lijkt erop alsof het publiek zich wel realiseert dat dit een van de momenten kan zijn waar het vanavond van moet uh, gaan komen. Een tweemans muur van Utrecht op de punt van het strafstopgebied met Azaren en Bolderdijk. En Linsen die met de rechter de bal voor de goal gaat brengen. Doet dat laag. Dan wordt hij verlengd. Is daar Michel Vorm? Is daar Ocebo? Is daar ook Molhoek? En Utrecht lijkt er dan uit te komen. Met de hoop van de strafschopstip loopt er iemand te duwen of te trappen. Eentje van Utrecht op de grond. Geen idee wie dat is. Want ze stonden daar met z'n allen op een kluitje. En dan ziet de scheidsrechter dus een overtreding van een VVV. Nog een goede redding. Ging daaraan vooraf van Michel Vorm. Die dus echt wel met zijn hoofd bij deze wedstrijd is, krijgt een uh, handje van. Uh, zijn uh, verdediger al je schutten wie is daar dan op de grond uh, terecht gekomen? Nu staat Vorm uh, er weer voor. Ik denk dat dat uh, Nilsson is die daar uh, zit. Die heeft al vaker op de grond gezeten. Nu is het een uh, overtreding. Maar dat scheelde weinig. Een uh, gevaarlijke, leuke scrimmage voor de goal. Dit soort momenten zou je toch eigenlijk wat vaker willen zien in deze wedstrijd. Die een kwartiertje voor tijd nog altijd op 0-0 uh, uh, staat. Vorm heeft de bal. Het is allemaal uh, met een sisser afgelopen voor FC Utrecht. Het is... Uh, nog altijd gelijk, nog altijd geen doelpunten in de koel bij VVV Utrecht. En die Houtkamp, het leuke aan Sofoff vind ik altijd dat die wedstrijden zo lekker snel gaan. <laughs> ja, ik zat er net aan te denken, Ronald. In onze tijd was het gewoon uh, anderhalf uur en dan begonnen we aan de achtste inning in de, in de kantine. Ja. <kijf> maar nu uh, uh, zitten we pas in de zesde inning, of pas. Tweede helft, zesde inning met Nederland aan slag. Hierna nog één inning, nog drie nulletjes. En dan is Nederland Europees kampioen, want staat 7-2 in het voordeel voor een oranje... En de schatting 3.000 mensen met een paar honderd Nederlanders daartussen euh, zien toch een oppermachtig euh, euh, Nederlands team hoor van Greg Montfidas. de bondscoach. Nederland nu aan slag met Areca Spel, een, een goede rechtsveldster, goede slagvrouw ook. De nummer 9 wel op de slaglijst, maar ze kan hem euh, heel best raken. Ik kijk of ze dat nu ook doet. Ja, ze raakt hem, maar de bal gaat fout. Maar Nederland geen problemen. leek er nog even op te komen in de zesde slagbeurt van Italië. Twee honken bezet. Maar Dagmar Bloeming maakte dat heel goed af door drie slag te gooien. En daarmee de slagbeurt van Italië over te laten gaan. Italië heeft nog één mogelijkheid, één slagbeurt om uh, vijf punten te scoren. Ik heb het al eerder gezegd, dat gat is gewoon veel te groot. Nederland leidt met 7-2. kort. De beachvolleyballers Sanne Keizer en Marleen van Iersel hebben de bronzen medaille gewonnen bij het World Tour-toernooi... in het Oostenrijkse Klagenvoort. Het Nederlandse duo versloeg in de strijd om de derde plaats... het Braziliaanse koppel Antunes en Antonelli. De Nederlandse estafetteploeg is bij de Diamond League-wedstrijd... in Londen 50 geworden op de 4x100 meter. Het Oranje Kwartet met slotloper Guarandi Martina... Finishte in 39 seconden, 77 ste De Nederlandse ploeg heeft nog een maand tot het WK in Zuid-Korea. Patrick van Luik weet waaraan in die periode gewerkt moet worden. We moeten gewoon soepeler gaan wisselen. En dat gaan we nu ook gewoon vaker doen. We komen ook gewoon vaker bij elkaar zodat we die band creëren. En de vertrouwensband krijgen. En als ik bijvoorbeeld wegstart, dat ik weet dat als die op me af kan lopen, hoe dan ook, ik die stok ook krijg. Dat ik daar volgens vertrouwen in heb dat ik wegga. Dus als we die band me creëren en de wissels gaan goed, dan gaan we van hele mooie tijd lopen. De winst op de estafette ging naar de Amerikaanse ploeg. Discuswerper Erika D werd bij dezelfde Diamond League in Londen zevende. Gary Heckman heeft bij het EK inlineskate op de weg in Zwolle... brons gepakt op de marathon. De Fransman Guyader greep goud op het laatste EK-onderdeel. De Belg Bart Swings met zesmaal goud, de koning van dit EK, werd nu vierde. Wilrenner Peter Sagan uit uh, Slowakije heeft de Ronde van Polen gewonnen. De Ierse titelverdediger Daniel Martin eindigde op zes seconden... als Tweede. En de Duitse Martin Kittel bezorgde Skill Shimano het vierde dag succes door de laatste etappe te winnen. Wout Poels van Vakant Soleil was met de vierde plaats de beste Nederlander in het eindklassement. Romain Veu van Vacan Soleil brak in de laatste etappe zijn sleutelbeen en hij wordt maandag geopereerd. De Spanjaard Daniel Moreno heeft de vierde etappe van de ronde van Burgos op zijn naam gebracht. Zijn landgenoot Rodriguez behield de leiding in het algemeen klassement. Nog meer wielrennen, want de Australiër Richie Porte heeft de vijfde etappe van de ronde van Denemarken gewonnen. Porte was de snelste in de individuele tijdrit over 14 kilometer en 200 meter. De Australiër uh, Simon Gerrans finished als vierde en behield de leiding in het algemeen klassement. Windsurfer Dorian van Rijsselberg ligt bij de Olympische testwedstrijden in Engeland nog steeds op titelkoers. Van Rijsselbergen kwam vandaag als eerste en als vierde over de finish in een veld van 34 deelnemers. Daarmee bleef hij op de tweede plaats in het tussenklassement achter de Brit Nick Dempsey. En goalster Davy Claire Schrevel heeft bij het IS Open kans op de eindzegen. Schrevel steeg vandaag van de zesde naar de eerste plaats dankzij een rondje van 66 slagen. Ze deelt nu de koppositie met de Noorse Pettersen. Dag dan, meer. Ruim 10 minuten nog. 0-0 nog altijd bij VVV Utrecht. Maar VVV moet wel verder in die slotfase met 10 man. Want een meter of 20 over de middenlijn op de helft van VVV. Daar ligt Nana Azaren. En de man die inviel in deze wedstrijd, dat heeft een kwartiertje geduurd ongeveer. Rogier Molhoek krijgt zijn derde rode kaart in zijn carrière. Hij komt van achteren in vliegen bij Azaren. Maakt zelf de indruk in de blik van zijn ogen kun je dat lezen. Het viel toch allemaal wel mee. Maar hij gaat als een zijswerkelijk in... Op de benen van Azare, een idiote overtreding als je hem maar vaak genoeg ziet. En wat dat betreft helemaal niets mis met de rode kaart. Ja, Molhoekje zou kunnen zeggen is hij dan toch wat overenthousiast. Omdat hij bij VVV de ploeg waar hij ongetwijfeld op een basisplaats had gerekend. Dat hij daar dan op de reservebank moet beginnen. Dat hij zich wil laten zien. Nou dat heeft hij gedaan. Hij staat op het wedstrijdformulier met een rode kaart. Daar is in dit seizoen niets aan veranderd. Hij ziet er nog altijd hetzelfde uit trouwens. Buitens brengt de bal voor en is daar Schut? Ja! En daar is de heervaller bij Utrecht. En die doet het niet. Lili Pali. Bij de paal, maar die krijgt hem er niet in. Hoe is het mogelijk dat FC Utrecht hier niet op een 1-0 voorsprong komt? Goed werk van Alje Schut. Ik weet niet zeker of die ineens wilde koppen. Maar Pali heeft de kans. Een kleine middenvelder ingevallen. Maar die krijgt hem er niet in. En zo blijft het dus 0-0 met kullen Die gaat lopen aan de linkerkant. En de bal uiteindelijk via het been van invaller Sarota bij FC Utrecht. Over de zijlijn. En zo blijft het 10 minuutjes voor tijd 0-0. La mia religione sempre, eri un sole che mi stava in fronte, eri il ritmo delle mie noti, hasta, last, sempre. Domani vado via da San Francisco night. A San Francisco night, io non ci torno più, che mi dispiace lo sai, ma non ci credo più. I nostri sogni... Met Cuba Libre. Cuba, dat doet me ergens aan denken aan slaggeweld in die houdkamp. Ja, en dat is bij de rondballers. Maar de dames kunnen er ook wat van, hoor. de vrouwen van Nederland. Want ze zijn Europees kampioen. En op wat voor manier. Echt uh, uitstekend. Eerst was het een, uh, een slim uh, tikkie van uh, Britt Vonk. Die ervoor zorgde dat uh, Oranje op 8-2 kwam via Witteveen. En toen met Britt Vonk op het eerste honk kwam Saskia Kosterink. En die joeg die bal het stadion uit. Heel ver. Hele mooie homerun. De mooiste manier om een Europese titel binnen te halen. Definitief binnen te halen. Want bij acht punten verschil wordt er voortijdig gestopt na zes innings. In dit geval 10-2. Oranje wint van Italië. En is voor de achtste keer in de historie Europees kampioen. En Greg Montfriedas en zijn dames vieren uitgebreid feest in het kleine stadionnetje vlakbij Triëst. Scoren is nog steeds moeilijk in Venlo. Rachman, niet mee. het Vanijn zit hem wel in de staart. Kleine vijf minuten nog. 0-0 stand. Maar ook uh, na die kopbal van Lili Pali. Die misschien wel over de doellijn was. Ik denk uiteindelijk dat het niet zo was. Maar het scheelde niks. Gentenaar had die bal goed te pakken. Terwijl nu de moesje misschien kan gaan koppen. Maar dat het de verkeerde kant op doet. Heeft VVV ook een grote kans gehad wat heet. Want Linsen kwam in de 1 tegen 1 terecht. Met al je Schut. Die liet de bal door zijn benen glippen. En dus kon Linsen twee minuten geleden af. Op de goal van Michel Vorm. Zo'n moment wat je eigenlijk al telt. Maar hij had een afzwaaier in huis. De bal ging meters naast de goal. En dat was het moment met zijn tienen notabene tegen de elf. Van Utrecht naar die rode kaart voor Molhoek. Aan de rechterkant het bal bezit voor Maguire. Het zou wat zijn als hij tegen zijn oude club scoort. Maar hij staat pas 10 meter over de middenlijn. Langs Van de Madel gespeeld. Dan vangt Kullen op aan de linkerkant. Komt Emenieke buitenom. Beschuit Kullen om te schieten. Maar ook weer 5 meter naast de goal van Michel Vorm. Misschien kan er nog wat een rode kaart en twee dikke kansen gezien. Dus uh, met 3,5 minuten op de klok zelfs ietsje meer is het uh, zeker nog niet voorbij. En dan uh, Heerenveen en EC. Dat eindigde in 2-2. Maar Heerenveen stond tot uh, niet zo lang voor tijd met 2-0 voor en gaf de punten dus eigenlijk gewoon weg. Maar ja, die andere ploeg, NEC, die pakte de punten. En de trainer van A uh, NEC heet Alex Pastoor. Jeroen Elshoff praat met hem. Het verschil tussen de eerste en de tweede helft van jouw ploeg um, was vrij groot. Jullie doen in de eerste helft goed mee, krijgen kansen. En dan in de tweede helft geven jullie de ene naar de andere bal weg eigenlijk. Ja, ik ben er wel een voorstander van dat je te alle tijden blijft voetballen. Um, maar doe dat dan ook met overtuiging. Ik bedoel, er gaat altijd een, een balletje verkeerd en daar heb ik geen enkel probleem mee. En, uh, en nu was het toch een klein beetje met de handremmer op. En uh, dat vind ik helemaal niet nodig. Want het voetbalvermogen is uh, groot genoeg om, uh, om het op alle plekken van het veld te doen. Nou ja, dat ging dan twee keer fout. en Je moet ook uh, Heerenveen nageven. Daar maken ze meteen uh, twee keer gebruik van. De wedstrijd kantelt. Uh, daar stond eigenlijk iedereen van te kijken. Had jij er nog op gerekend? Nou, ik kan wel heel stoer zeggen dat, uh, dat we hartstikke goed gewisseld hebben. Um, um, maar ik vond dat, uh, dat de overtuiging pas kwam nadat we die 2-1 scoorden. En uh, ja, het gemak en het probleem met wisselen is tegelijkertijd dat je vaak wel weet wie je erin wil doen. Alleen, uh, hoe blijft het logisch op het veld staan, zodat je uiteindelijk nog de bakens wat kan verzetten? Nou, dat gevoel, uh, dat kreeg ik pas na de 2-1. Rode kaart was er een? Uh, of het er een overtreding was, want het was een rode kaart. Ja, dat denk ik wel, maar laten we het eens dus rustig nakijken. Iedereen lacht, iedereen is uiteindelijk blij bij NEC, want uh, ja, 2-0 verliezen in je openingswedstrijd of 2-2 spelen bij Heerenveen, dat is een wereld van verschil. Ja, natuurlijk. En vooral de manier waarop, want uh, een punt dat is uh, altijd een, een incident, dat is een momentopname. En uh, op basis van, uh, je gaf het zelf al aan, het verschil tussen voetbal in de eerste helft en de tweede helft uh, vond ik veel te groot... Dus op basis daarvan uh, ja, kun je een punt alleen maar blij om zijn en, en nauwelijks verdiend noemen. Um, maar het is wel zo dat we, al is het de laatste 10 minuten toen we de bakers echt verzet hebben. Alex Pastoor, een blije trainer van NEC. Maar ja, als je van 2-0 voor op 2-2 komt, dan is er ook een, een balende trainer. Die heet Ron Janssen, is van Veen. Het lijkt net of, uh, of je ineens weer teruggevallen bent in vorig seizoen... als het gaat om gek verloop van wedstrijden. Ja, ja, dat gevoel hebben wij ook wel een beetje. Maar ik moet wel zeggen. Wij moeten niet vergeten dat wij gewoon een uh, prima wedstrijd hebben gespeeld. Met, in het begin hadden we wat moeite met, uh, met de positiewisselingen van, van Platje en Scheunen. Maar daarna uh, was het eigenlijk uh, onze wedstrijd. En uh, dan kom je mooi op 2-0. En ja, uh, je kunt zeggen, ook met 10-man, dat je zo'n uh, 10 minuten een wedstrijd moet uitspelen. Maar dat we met die man komen te staan heeft natuurlijk ook grote invloed gehad op deze wedstrijd. Want ik had de tweede helft eigenlijk nooit het gevoel dat wij het niet onder controle hadden. En de 3-0, ja, die hing veel eerder in de lucht dan, dan een tegentreffer. Ja, daar komt nou eigenlijk ook net die vergelijking met, met voorseizoen even vandaan. We hebben zo vaak tegenover elkaar gestaan waarvan je dacht... Het was 70, 75 minuten lang uh, in de pocket en dan ging het toch mis. Dat is, dat is zo. Maar uh, we hebben ook wel eens uh, voorsprongen weggegeven, doordat we gewoon uh, mensen lieten lopen en uh, dat het gewoon niet als een team stond. Maar je hebt ook wel eens wedstrijden sta je 2-0 voor en worden 2-2, omdat het Lot een hele grote rol speelt. En ik vind dat het lot hier een grotere rol heeft gespeeld dan dat wij uh, fout hebben gemaakt. Hoewel bij, uh, bij de vrije trap dat het wel zo is dat uh, Nuiting eigenlijk uh, die bal was erg laag. Die, uh, die had niet zo vrij mogelijk op. Je hebt het over de rode kaart. Uh, je bent inmiddels, want we zijn wat uh, verder na de wedstrijd wat afgekoeld... maar je was woedend net. Ja, ik ben even bij Heerenveen uh, TV geweest en die zijn dan misschien uh, een beetje partijdig. Maar de beelden spreken voor zich en uh, Victor Elm loopt achteruit. en uh, Ik weet niet wie de speler was van, uh, van NEC, maar die, uh, die haakte uh, in in zijn, uh, in zijn voeten en viel. Maar Victor Elm deed gewoon uh, niks. Dus uh, ja, geen rode kaart, geen vrije trap. En uh, ja, dat heeft wel een goede, grote invloed gehad op, uh, op de wedstrijd. Hoe moeilijk is dit nu? Want jullie hebben het grootste deel van deze wedstrijd het publiek vermaakt. Goed voetbal gespeeld, veel kansen gecreëerd. Ik neem aan dat het eigenlijk precies zo ging als je wilde. Ja, en dat heb ik net ook in de kleedkamer gezegd. Dat moeten we ook heel goed onthouden. We hebben eigenlijk een goede wedstrijd gespeeld. Alleen ja, door die 2-2 krijg je weer allerlei ja, herinneringen komen er weer, weer naar boven. En ja, daar, daar zitten we niet op te wachten. Nee, want dat is nou net wat je denk ik na vorig seizoen niet wil. Hè? Iedereen heeft het over een frisse start. Je had ook het gevoel dat iedere speler en de trainer zelf dacht van... Uh, we gaan opnieuw beginnen, al het oud zeer is weg, we, we gaan er helemaal voor. Je zag het ook. En uh, ja, hoe, hoe hard is zo'n klap psychisch dan voor die jongens? Is dat iets waarmee je heel erg moet oppassen de komende dagen? Nou, dat, uh, dat moeten wij nu met elkaar uh, gaan bewijzen. Maar het is heel erg uh, belangrijk dat de omgeving uh, dat dan uh, ook uh, ziet. Want uh, ik denk dat wij vandaag meer hadden verdiend dan, uh, dan een 2-2 gelijk spel. En uh, wij moeten nu laten zien, want we hebben met elkaar inderdaad geknokt. Wat jij zegt, dat is niet een gevoel. Dat, uh, zo was het. Uh, we hebben met elkaar gestreden. We hebben uh, ja, heerlijke dingen laten zien. Alleen, uh, het mocht uh, niet zo zijn. En dat zei Ron Jans. Hij is de trainer van Herenveen En dat speelde met 2-2 gelijk tegen NEC. Hoe lang nog bij VVV FC Utrecht? Uh, en bovendien VVV met de rug tegen de muur, neem ik aan. Even. Wat zei je als laatste, Ronald? Want er begint iemand heel hard te praten hier. VVV met de rug tegen de muur in die slotfase? Nou, nee, dat valt wel mee. dat valt wel mee. Nog een dikke minuut in de extra tijd van drie minuten. Dada mag nog uh, gaan invallen. En Barry Maguire gaat er dan uh, vanaf. Hij, uh, de speler van FC Utrecht, heeft daar uh, geen haast bij. Het zou ook niet terecht zijn als iemand deze wedstrijd wint. Eigenlijk is het wel goed als het 0-0 blijft. Alleen heb je liever bij een gelijkspel dat er misschien 2-2 op de borden staat. Of op zijn minst 1-1. Dat is niet het geval. 0-0 betekent wel voor beide ploegen in ieder geval de kop eraf. En zo meteen een puntje. Want ik verwacht ook niet dat in die laatste 40 seconden ietsje meer nog gescoord gaat worden. Daar is de trap van doelman Gentenaar van de thuisspoel van VVV. Bal komt op het hoofd in de middencirkel van Wuiten. Speler van FC Utrecht. Die probeert hem bij de Moesje te krijgen. De Moesje is hem kwijt. Krijgt dan nog bijna een herkansing. Maar de bal wordt teruggespeeld tot bij Gentenaar. Een lange trap. Weer Wuiten de lucht in koppen. Dat kan niet wel deze Belg. Dan de opening aan de linkerkant bij Utrecht op... Sarota richting de zijkant. Dan terug naar Wuiten. Souchebo loopt daar wat tussen bij VVV. en zorgt er dan toch voor dat de bal verder achteruit moet. Alje Schut en Nilsson. Ondanks wat krampverschijnsel in deze wedstrijd toch heeft volgehouden. Terug naar Schut. Lange bal verstuurd. Twee meter voor de middenlijn. Dan komt hij op de rand van het strafsomgebied Bij de moesje die hem kwijt is. Meeuw strapt hem de hoogte in. Ook nog wel een stuk vooruit trouwens. Maar opgevangen bij Mark van der Madel. En dan gaat Utrecht nog één keer de helft op van VVV. En is het ook maar meteen voorbij. Het eindsignaal van Bujuk. Een aantal kansjes aan beide kanten en uh, die worden niet benut. Een grootste wedstrijd, nee dat was het niet. Maar beide ploegen hebben zoals ik al zei in ieder geval een eerste punt van deze competitie te pakken. Michel Vorm zal misschien zo meteen bekend gaan maken dat dit zijn laatste wedstrijd voor Utrecht was. 137 duels achter zijn naam uh, voor uh, de club uit uh, de buurt van Nieuwegein. De plaats waar hij uh, vandaan komt. Wat dat betreft is hij een echte Utrechter. En hij gaat mee met die exodus van spelers die hem al voorgingen bij FC Utrecht. En de rode kaart van Molhoek, die onthouden we ook nog wel eventjes. Want dat is er eentje in de categorie donkerrood. 0-0, VVV Utrecht. Vvv Utrecht dus 0-0, Ragnar zei het al. En een rode kaart voor Molhoek van VVV. RKC Heracles eindigde in 2-2. En een directe rode kaart voor Van der Linden van Heracles. Heerenveen NEC werd 2-2. En een rode kaart voor Elm van Heerenveen. En Roda tegen Groningen werd 2-1. En een rode kaart voor Vormen van Roda. Betekent vier directe rode kaarten. Dat gebeurde ook op de eerste speeldag van het seizoen 2008-2009. Maar ja, wij hebben morgen nog te goed. Suriname ge mis uit die stranans Dus je luister goed naar die woorden Ik kan stad van Damaru. Voetbal. Langs de lijn. Begin in Duitsland, waar ook de competitie dit weekend weer is begonnen. De opvallendste uitslag was de 3-0 nederlaag van Schalke 04 bij VfB Stoetkart. Aan beide kanten stond een Nederlander binnen de lijnen. Boularus bij Stoetkart en Huntelaar bij Schalke maakten beide de volle 90 minuten mee. Bij Stoetkut was ook een plaatsje ingeruimd voor Francisco Rodriguez, de Mexicaanse verdediger die van het PSV is overgekomen. Augsburg debuteerde in de belangrijkste Duitse voetbalcompetitie met een 2-2 gelijkspel tegen Freiburg. De Bayerse club wordt geleid door Jos Lukaï die tevreden was met het resultaat. De Nederlandse coach roemde vooral de mentale weerbaarheid na twee keer op een achterstand te zijn gekomen. Freiburg komt direct in de want En daar moest die mannschaft terugkomen. Komt ziemlich snel terug. Fantastische stoor ook, Sascha Mölders. En we konden niet langer genieten, want. Zwei, drei Minuten später kam schon der Sieger, äh, nicht der Siegestreffer Gott sei Dank, aber wieder das Führungstor für äh, Freiburg. Da muss die Mannschaft wieder mentale Stärke zeigen. und. Äh komt verdiend, denk ik, tot uh, een 2-2-ausschrijf. Ik ben zeer tevreden en ook een beetje opgehaald... dat we met een punt om in een onderscheid van plaats te gaan. Luwkaai was tevreden met het gelijke spel en noemde het ook verdiend. De Limburger had ook goede woorden over voor spits Sascha Mulders... die beide treffers van Augsburg voor zijn rekening nam. Ook in het veld was Nederland bij de thuisclub goed vertegenwoordigd... met Lorenzo Davids en Paul Verhaag. De derde Nederlander, Sanko, behoort niet tot de selectie. Gisteren opende landskampioen Borussia Dortmund het bal... met een overtuigende 3-1-overwinning op HSV. Bayern München komt morgen pas in actie. De club wordt voor de derde keer in zijn geschiedenis getraind... door Joep Heinkes en krijgt Borussia München-Kladbach op bezoek. Dan België. Daar won Anderlecht gisteren met 3-1 van KV Mechelen. Het derde doelpunt werd gemaakt door Romelu Lukaku. En het kan wel zijn laatste doelpunt zijn in Brussel's dienst... want vandaag bereikte Chelsea en Anderlecht een akkoord... over de transfer van het Belgische talent. Als de 18-jarige international door de medische keuring komt, tekent hij een contract voor vijf jaar bij de club uit de Premier League. Anderlecht hoopt wel dat Lukaku na de transfer nog een half jaar kan worden gehuurd. Vandaag kwam titelverdediger Racing Genk in actie. Bij Lierse SK werd niet gescoord en dus moest Racing genoegen nemen met een puntendeling 0-0. Desondanks blijft Genk koploper, al kan dat morgen veranderen... als Club Brugge tegen Sint-Truiden speelt. Bij winst komt de formatie van Adrie Koster op zes punten uit twee duels. Genk heeft er nu vier, en dat is evenveel als cercle Brugge en Waregem. In Italië begint de competitie pas aan het eind van de maand... maar dit weekend werd wel om de Supercup gestreden. En waar? In het Olympisch Stadion van Peking. Daar versloeg AC in Milan, stadgenoot Inter met 2-1. Inter kwam via West, die snijden nog wel op een 1-0. Maar Ibrahimovic en Boateng uh, uh, zorgden voor de winst voor AC, de landskampioen. MUZIEK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 When you make me cry, you say you're going to leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Buddy Holly, that'll be the day. Maarten Stekelenburg trainde vandaag voor het eerst mee met zijn nieuwe club, AS Roma. Een hele overgang voor de doelman van het Nederlands Elftal. Verslaggever Jeroen Stekelenburg, geen familie, was erbij en vroeg naar de eerste ervaring van de keeper. Nou mooi, je staat op, het is de eerste dag dat je hier met de jongens meetraint. Dus uh, dat is allemaal keurig gegaan, dat is allemaal goed gegaan. En daarna een persconferentie, dat uh, is wel iets waar ik trots op ben. Hoe ja. Ja. was dat, die training? Nou, even wennen, want ik bedoel, je kent de jongens natuurlijk, je kent ze wel. Maar ik heb ze nog nooit eerder ontmoet, ja dan vorige week, zeg maar. En goed, de taal is natuurlijk nog een beetje, beetje lastig. Ik spreek nog niet echt Italiaans. En de jongens spreken hier ook niet echt Engels, op labon, Dus ja, die taal zou ik goed moeten oppakken. Nou, dan noem je er eentje. Dat is een weerzien. Is dat leuk? Ja, ik had hem vorige week ook nog even tegen. Dus dat is, dat is erg leuk. Ik zit ook naast mijn kleedkamer. Dus... Nee, goed, dat is natuurlijk leuk als je zo iemand weer tegenkomt in jaren. Ja. En, die, en die groep verder, heb je het gevoel dat je er gelijk in thuis bent? Jawel, ik ben goed opgevangen en uh, dat is geen enkel probleem. Ja. Ja, nu, nu ontstaat even die vreemde week. En dan zettelen? En dan is dat een beetje hoe, de, hoe dat er nu uitziet? Ja, inderdaad. Want morgen vlieg ik er terug. Want dan uh, moet ik me melden bij het Nels zelf op maandag. En dan uh, woensdag in Interland en dan daarna weer terug naar Rome. Dus uh, het is wel heen en weer gereisd nu. Maar goed, als ik er alleen maar terugkom van die Interland... dan, uh, dan zal ik me hier moeten gaan vestigen. En uh, tot op heden nog in een hotel dan, totdat we uh, de sleutel van het huis krijgen. Is dat belangrijk om je, om, je echt, ja, om je echt te vestigen? Ja, want je wil graag natuurlijk een eigen, eigen huis hebben. Ook in het feit met, uh, met mijn gezin natuurlijk. Dat zijn Maarten Stekenburg en terwijl die zich richt op een nieuwe leefomgeving gaat Rob Jansen gewoon weer naar huis. De zaakwaarnemer van de keeper stond hem bij in zijn overgang naar Roma en nu is dat werk klaar. Heel groot is de voldoening als dat allemaal achter de rug is en getekend is en klaar is? Nou die is bij een transfer altijd groot, zeker bij, die, bij grote transfers. En deze was zeer moeizaam, heeft heel lang geduurd. Dus we zijn allemaal heel blij dat het nu echt afgerond is en dat hij begonnen is. Waar zat dat in, dat moeizaam? Ja, Het heeft te maken met, met twee clubs die uh, uh, uh, uh, qua visie anders tegen een transfer aankijken met garanties. Het is gewoon financiële verhalen. Italiaans uh, nou, toch wel een beetje losheid tegen de, de, de Nederlandse bankgaranties en Nederlandse starheid? Uh, nou, de Italianen kijken wel wat losser tegen de materie aan. En Ajax, en dat is een goed recht trouwens, die kijken daar wat tegen tegenaan. En die hebben natuurlijk ook het verleden ervaringen gehad dat ze daar uh, tot de laatste komma uh, zekerheden hebben gekregen, ja. Heet het het echt op losse schroeven gestaan? Uh, nou, er zijn wel een aantal momenten geweest dat wij dachten van dit kan ook wel eens misgaan op dat aspect. Maar aan de andere kant hebben we iedereen ook wel kenbaar gemaakt dat het daar niet op mis mag gaan. Dat dat zou absurd zijn geweest in sportieve verhalen vaak zo, dat als er eerst een keer wat heel, iets heel moeizaam gaat, de voldoening des te groter is. Gaat dat bij, bij zulke zaken ook? Ja, dat klopt. Toen uiteindelijk de kogel door de kerk was, uh, met name voor Maarten, zijn gezin en de familie. Want die zitten er natuurlijk het meeste mee. Kijk, wij zijn professionals, we zijn gewend hierin te werken. Maar een speler, die, heeft natuurlijk, die kijkt er anders tegenaan. Die, die, die kijkt naar die heertjes die aan het vechten zijn over een transfer. En af en toe komen natuurlijk irritaties omhoog, dat is logisch. En wie heeft ze nou uiteindelijk water bij de wijn moeten doen? Uh, ik denk dat de, van de Italiaanse kant dat die uh, uh, meerdere stappen hebben moeten maken dan de Nederlandse kant. Ja. Wat een goal. De eredivisie. Al die. En is de goal. Alle wedstrijden van vanavond. Roda Groningen eindigt in 2-1 na een 0-1 ruststand... door een strafschop van Bakuna bij die uh, actie kreeg vormer uh, van Roda ook nog rood. 1-1 Fladerens en 2-1 Malky, de debutant die voor de beslissing zorgde in de 87 minuten. Malky wist niet wat hem overkwam. Ja, ik ben uh, heel blij omdat uh, ik kom in de wedstrijd en he, wanneer je komt in probeer uh, voor alles te doen... En... Wanneer je scoort, de winning goal is fantastisch. groningen trainer Pieter Huistra was zwaar teleurgesteld, maar bleef wel nuchter. Ja, er zijn altijd woorden om dingen te beschrijven. We hebben gewoon een uur goed gespeeld. En daarna geven het weg tegen tien man. Dat is natuurlijk heel erg zuur. We hadden, we hadden duidelijk het overwicht. We hadden alles onder controle. Maar ja, dat, dat moet je 90 minuten doen. En dat hebben we niet kunnen opbrengen vandaag. Terwijl Groningen begon aan de lange terugreis... bleef Roda-trainer Harm van Veldhoven met gemengde gevoelens achter. We hebben natuurlijk iets ongelooflijks gedaan, dat zijn gouden punten. Maar ook wel meteen, Godverdoor, hoe hebben we het de eerste helft ook gedaan? En met, met een instelling hebben we dat gecorrigeerd samen. Maar je ziet ook als het elftal goed staat, dat we heel aardig kunnen voetballen. En dan brengen we onze passie erbij. En dan, goed, dan kunnen we heel veel elftal in de, in de verlegenheid brengen, maar... Het kan niet zijn als je seizoen begint, zoals we dat de eerste 20-25 niet hebben gedaan... maar we ook 11 tegen 11 ook eens een probleem hadden. Daar heb ik natuurlijk nog wel mijn bedenking over. Heerenveen NEC eindigde in 2-2 na 0-0 ruststand. Assaidi 1-0, 2-0 Narsing, 2-1 Nuitinken en 2-2 Nijland. Hij was rood voor Elm van Heerenveen. En die rode kaart was het cruciale moment volgens Ron Jans. En hij was volgens de trainer van Heerenveen die rode kaart onterecht.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 Ik denk dat wij gewoon, uh, met, uh, met een 2-2 gewoon hartstikke blij en tevreden moeten zijn. Want ik vond met name in de tweede helft dat, uh, ja, dat het niveau van voetballen... Uh, was ik niet tevreden over. En uh, bovendien kwamen we op 2-0 achterstand. Dus uh, dat stemt al helemaal niet tot tevredenheid natuurlijk. Um, dus ja, als je dan in zo'n slotfase zo'n 2-2 nog over de brug kunt uh, trekken... dan uh, moet je er alleen maar blij mee zijn. RKC Heracles 2-2 na 0-1 ruststand. Everton zorgt hij voor die 0-1. 0-2 plet, 1-2 Braber uit een penalty en 2-2 ten voorde. Heracles, speler van der Linden, kreeg direct rood. Het was een teleurstellende avond voor de trainer van Heracles, Peter Bos. We hebben gewoon niet goed gespeeld. Tot aan de 1-0 kom je niet in de problemen, maar speel je zelf al niet goed. Dan maak je de 1-0 uit een spellenvatting. En uh, eigenlijk moet je dan een gewonnen wedstrijd gaan spelen. Maar dat gebeurde niet. En uh, onze keeper en geluk hield ons in de wedstrijd. En dan maak je de 2-0, wat wel een hele goede goal was, vond ik. Ja, dan mag je dat natuurlijk nooit meer weggeven. Die andere trainer van RKC, Ruud Brood, was trots op hoe zijn ploeg zich presenteerde bij de terugkeer in de Eredivisie. Dit is de eerste wedstrijd. We weten dat we gewoon weer een hele zware reeks voor de boeg hebben. Maar uiteindelijk hebben we ook gerichte spelers bij deze club gehaald. En uh, dat proces gaat door. Dat is vorig jaar in gang gezet. Dat zag je nu ook. Jongens die wat samen spelen. Wat langer. En je hebt aan de spitsen kunnen zien. Ik denk dat dat alleen maar wat beter... Worden, ja, dat zag er behoorlijk uit. En ik vind dat je ook zo moet uh, durven spelen. En uh, zo trachten wij ook te spelen, zeker met name thuis. VVV tegen FC Utrecht eindigt in 0-0. Er was in die wedstrijd rood voor Molhoek van FC Utrecht. En de vraag is natuurlijk of dat duel de laatste wedstrijd... van keeper Michel Form was in dienst van FC Utrecht. De Engelse club Swansea meldt dat er een akkoord is bereikt... met Utrecht over de transfer van Form. Jan Roos praat met de keeper. Met wat voor gevoel sta je hier? Uh, ja, een beetje dubbel natuurlijk. Zo goed als zeker mijn laatste wedstrijd uh, voor Utrecht. En uh, ja, je wilt hem toch winnend afsluiten. Maar je bent in ieder geval blij dat je het nul hebt gehouden. En uh, ja, iedereen weet dat we een beetje een moeilijke voorbereiding hebben gehad. En dan zie je ook een beetje terug in het spel, vind ik. Maar uh, ja, we hadden hem kunnen winnen. Maar we hebben ook een paar goede kansen gehad. Maar, dus ja, gelijk, gelukkig hebben we hem niet verloren. En uh, ja, dan ga ik, ga ik in ieder geval met gerust laten naar Engeland toe. Of ieder van de Wales. Vertel eens hoe, wat de stand van zaken op dit moment is... ten aanzien van je transfer naar Swansea. Uh, ja, de clubs uh, die zijn in ieder geval eruit. En uh, ja, nu moet ik eigenlijk nog uh, eruit komen en gekeurd worden en zulke dingen. Maar, uh, ik heb begrepen dat jouw zaakwaarnemer nu in Engeland is. Die is nu in Wales. En, uh, ja. Dus het is eigenlijk een kwestie van uh, tijd. Kijk ernaar uit? Ja. Ja. ja. Je probeert toch je gedachten zeg maar, op vandaag te houden... maar uh, ja, je krijgt zoveel reacties... En, ja, tegenwoordig met dat internet gaat het allemaal zo snel. En uh, ja, je hebt veel contact met je zaak waarnemen. Ja, dan uh, ben je toch wel blij zeg maar, dat het nu achter de rug is. Zeg maar, de wedstrijd. Maar uh, ja, ik kijk er wel naar uit. Ik bedoel, ja, het spelen Premier League. En uh, ja, voor mij is het toch weer een stap hoger op. En ik kan niet wachten om uh, een paar mooie wedstrijden uit te spelen. Michel Vorm, keeper van FC Utrecht. Nou ja, lang nog? Waarschijnlijk niet meer. Hij gaat naar Swansea. Gisteravond verloor Excelsior met 2-0 van Feyenoord. Morgenmiddag om half 1 AZ PSV. Om half 3 de Graafschap Ajax, Ado Den Haag, Vitesse. En om half 5 Nac Breda tegen FC Twente. Er zijn uh, twee ploegen die de volle winst hebben uit één duel. Dat zijn Feyenoord en Roda. Feyenoord heeft het beste doelsaddel, dus is nog steeds koploper. In ieder geval tot morgenmiddag. Nou, nog even dit. FC Twente was gisteren niet ontevreden met Benfica... als tegenstander in de playoffs voor de Champions League. Want het had ook een stuk lastiger kunnen zijn. Arsenal bijvoorbeeld. Vanavond oefende Benfica tegen Arsenal. En Benfica won met 2-1. Het Engelse doelpunt kwam op naam van Robin van Persie. Maar FC Twente is gewaarschuwd. U bent ook gewaarschuwd, want de volgende langs de lijn is morgenmiddag om 2 uur. En het komende uur kunt u nog luisteren naar Met het Oog op Morgen op deze zender. Max van Wezel zit hier dan achter de microfoon. Nog een prettige avond. Op Radio 1. De Eredivisie divisie morgen om 2 uur AZ PSV. Wonder op het vrachtwelpunt. Prachtig doelpunt van AZ. Ado Vitesse. Doelpunt voor Ado Den Haag. De Graafschap Ajax. Het is 2-0 geworden voor de Graafschap. En NAC 20. Voor de goal en ons verkop en de En NOS langs de lijn. Morgen van 2 tot 6. Radio 1. Het nieuws van alle kanten heeft jouw club geld nodig?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 Macro met meer dan 50.000 artikelen het meest complete professionele aanbod in Nederland. En nu is het megamania bij Macro met mega veel, mega voordeel. Alleen voor Macro pashouders. Macro de groothandel voor ondernemend Nederland. Lieve heersbeestje moet doneren moet Giro 1107 moet Moed.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving Moed.nl